Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Oh ho! ho. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Russische stad Magnitogorsk is een flatgebouw voor een deel ingestort. Daarbij zijn minstens drie doden gevallen. Van zo'n tachtig mensen is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Het gebouw stortte vermoedelijk in na een gasexplosie. Dat gebeurde vanochtend vroeg toen veel mensen nog lagen te slapen. Magnitogorsk ligt in het zuiden van het Oeralgebied. Niet ver van de grens met Kazachstan. In Groningen zijn gisteravond 15 mensen opgepakt. Dat gebeurde in de wijk Paddenpoel, waar het opnieuw onrustig was. Er waren straatbrandjes en hulpverleners... werden urenlang bekogeld met vuurwerk. Rond 11 uur besloot de politie in te grijpen met ME en honden. In de Groningse wijk is het al dagen onrustig. Zaterdag werden hulpverleners er ook al belaagd. Omdat zaterdag in Utrecht ook al brandweerlieden werden gehinderd... tijdens een flatbrand, heeft premier Rutte een oproep gedaan... om hulpverleners gewoon hun werk te laten doen... In De Telegraaf noemt hij het onacceptabel dat sommige idioten ervoor zorgen dat ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen. In een aantal plaatsen zijn vannacht auto's uitgebrand door zwaar vuurwerk. In Noord-Brabant gebeurde dat op vier plaatsen. Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant maken melding van branden in Drunen, Oost, Tilburg en Veen. In die laatste plaatsen worden al jaren auto's in brand gestoken op de laatste dagen van het jaar. De andere autobranden waren in Amsterdam-Noord, Arnhem, Velp en in Heerde aan de noordrand van de Veluwe. Het weer, vooral in het zuidoosten, vanochtend nog wat motregen. Daarna wordt het overal droog met veel bewolking. Het wordt hooguit 10 graden. Tijdens de jaarwisseling komende nacht kan het wat mistig zijn. Morgen trekken later op de dag buien vanuit het noorden over het land. Daarna schijnt vooral in de noordelijke helft van het land geregeld de zon. En woensdag is het overal vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou, heel fijn. En uh, we zijn ook heel erg blij dat je weer terug bent. Ja. Uh, de luisteraars ongetwijfeld ook. En uh, de gasten aan tafel, dat gaan we nog bekijken. Dat zullen ze merken. We gaan, hebben een leuk programma, Roy. Ja, het wordt heel gezellig. Je hoorde overigens de stem van Roy Dongen. Hè? Dat is duidelijk.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 Ja, we hebben een heel leuk programma. We gaan beginnen uh, met uh, Niemand Verzand in Zandvoort. Het start in uh, 21 januari met een depressiestuurgroep... in samenwerking met de depressievereniging Rob Spruit en Pum van der Lid. En het wordt toch heel gezellig. Ja, zeker. Ja, dat ja. maken we gezellig. Daarna, uh, ik heb de stem al gehoord van Ipe Brune... want op 6 januari is weer het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agterkerk. En dat belooft weer spektakel. We horen straks er alles van van Iepen.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 Uh, ik heb er al het nodig over te zeggen, want ik heb vorige week gewonnen en, uh, gratis, uh, of een, een chip-injectie. Uh, ik kan gechipt worden en ik kan gecastreerd worden en ik kan een wurmenkuur krijgen. Dan moet ik het toch eens even met het over hebben. Dan kan je helemaal tegen niet verstoppen. Ja, maar, als me dit zo gunnen. Nou, Dan hebben we nog even een gesprek met Roy van Buringen over on-air events.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 Ja, ik heb gewoon weer een normaal leven. Ik heb daar ook nooit meer daarna in een de, de depressie hier gezeten. Dus maar is je hebt wel verzet. een levenservaring gekregen. Zeker, zeker. Dat is ook de reden waarom ik ook dit week wil graag doe. Maar je, je ziet dus het, het verschil van, van hoe de impact. Hè. Als je Rob vertelt zijn verhaal, dat ligt heel anders als mijn verhaal. En ja. waarschijnlijk voor een ander ook weer een verhaal. Maar er zit natuurlijk wel een gemeenschappelijke factor in. En dat is van ja, depressie. Is natuurlijk, heeft een ontzettende, ontwrichtende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 Um, nou, ze kunnen, ze kunnen contact opnemen met, um, uh, met het Sociaal Wijkteam. Uh, Niemand Verstand in Zandvoort is een project van het Sociaal Wijkteam. Ja. En um, dat loopt via Esther Madeira. Uh, bij veel mensen wel bekend. Um, jullie de mensen mogen haar bellen op 06... Uh, daar moet ik even mijn bril opzetten, hoor. Want, uh, 06 46 443 769. Uh, de mensen mogen mij ook bellen uh, als ze dat willen, want dan kan ik ze even wat uitleggen erover. 0620. Oh, 3400. wacht even, niet zo snel. 0620? Ja. 340. 340. 230. 230, dan krijg je Rob Spruit. Ja. En als mensen besluiten om zich op te geven... dan kunnen ze naar de website gaan van depressievereniging.nl. Ja. En uh, de, nou eigenlijk wij, op de handpagina staat meteen waar je naartoe kan voor de supportgroepen. En dan kan je meteen inschrijven en dan kom je automatisch bij ons terecht. Dus voor wat meer informatie, depressievereniging.nl. Ja, ja, of bellen. Hier dus. ja. staat het op.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 Precies. Uh, uh, dat heeft er niets met roken te maken. Nee. Ik wil nu stoppen ja. ermee. Ik wil weer positief de toekomst in. En dat ze dit adres gaan opzoeken. Ja. Dan wel jou bellen. Ja. Zeker, hoop ik ook. Ja. En we komen en, nog een keertje terug om te vertellen hoe het allemaal gaat. Vind je dol, dat goed? Dat vinden we een ja, heel dolgraad. goed idee. Ja. Ja, laten we dit onderwerp <laughs> leven ja. te houden. Ik wens jullie erg veel succes. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel. Bedankt. Succes in 2001.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 En uh, Fred Kuiters. Ja, en we gaan praten over uh, het nieuwjaarsconcert. De hoeveelste keer is dat? Dit wordt de twaalfde keer. Nee, fout. We zijn 32 jaar geleden begonnen. Oh, dat is een strikvraag. <laughs> ja! Ah, nou, dat begint lekker hoor. <laughs> 32 jaar geleden zijn we begonnen in de Protestantse Kerk. Oh. Met de uh, Sandwich Mannenkoor onder leiding van Dico van Putten. 32 jaar geleden. 32 jaar geleden een groot succes. Oké. Okay. En maar het goed. is een paar jaar rustig geweest. Hartstikke goed. Jaar, maar. kleine 20 20 jaar. Maar het is weer vol Elon als ik dat zo okay. zie. Nou, laten we het even over dit programma hebben. Nou, en die Ipe. jaren maar vergeten. Ieper, vertel, wat gaan en we doen? Wat gaan uh, we ik een vraag aan, aan de heer Kuiters. Ja? de penningmeester van de stichting. Het is da Fred Kuiters. Ook oh, nog wat? Fred, dank je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 is misschien nog leuk om even te vertellen wie er meedoen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Want is, is, is, is er een, alleen maar een koor of alleen maar een strijkensemble? Wat gebeurt er allemaal? Ja, er wordt heel erg veel, heel erg veel gezongen. Oh. Ah. We hebben het Sint Agatha kerkkoor. Ja. We hebben het Zandvoorts vrouwenkoor. Onderleiding Vrouwen. van... Uh, Onderleiding onze... van Hedwig ja. Ja, ja, ja, tuurlijk. We hebben het Zandvoorts vrouwenkoor. Onderleiding van Ed Wertwijn. Ja. We hebben de wapenzangers van Zandvoort. Onderleiding van Minouska Sas. Met het lange haar. Dat is die, met dat hele lange haar of een hele lange staart, afhankelijk van ja. de, uh, hoe, hoe ze dat Weet niet hoe ze dat doet in het nieuwe jaar, uh, goede voornemens, kort. Maar nee, nee. zal er niet af. Maar... Nee. We hebben het Zandvoorts-Mannenkoor. Onderleiding van? leiding van Minusca Ja. Is Minuska ook, uh, mag dat dan? Nou, mag even, mag ik even op inhagen? Ja. Onze, mannen... ja, graag doen we. Onze dirigent, namelijk Arjan van Dijk, ja. die ja. is sukkelende, uh, die is ziek. Depressie? Mm, wij ja. vermoeden dat, ja. ja.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 Ja, ik weet het. laatst bij Albert Heijn heeft ze zelfs nog een aria gezongen. Ik weet het, ik hoorde haar. Hoor maar vaak dat zeggen. wil ik even als toevoeging geven: dat u niet denkt van hé, verhip. Hey, uh, Arjan van Dijk, de dirigent van het, nee, van het Mannenkoor, die missie en, hier op. En de, denkt erom: en, dat is moeilijk als vrouw om voor een mannenkoor te staan hoor. En voor haar niet. Nee, ze is heel streng. Zij kwispelt even met die lange Start. staart. <laughs> ja. En jij bent stil? Ik ben <laughs> altijd stil. Ja. We gaan verder, Zat de andere optreden. Zou dat ook bij Pieter werken?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 ja, meer stemmig hè, vierstemmig zingen ze. En een musical in is zo mooi, maar is een stuk kleiner, maar een prachtige stemmen. In teamcore. Ja. ja, echt een genoeg om naar te luisteren. Ja, ja. Maar uiteindelijk zijn ze ontstaan uh, via de gereformeerde kerk. Klopt. Met joken. En ja. nee, met to de holle de, -de holle ja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 dit geworden. En uh, ik moet toegeven, het is een prachtig mooi koor om naar te luisteren. Zie je wel, wij zandvoorters ja. weten we wel hoe die geschiedenis ja, is. Zeker wel, ja, ja, ja maar sinds, maar, het, sinds zo... ik niet meer rook, nee. gaat alles veel beter. Bij, bij mij ook. Ja, ook. Ja. <laughs> Gelukkig twee ex-rokers hier aan tafel. Ja, ja, maar, zo, maar zoals we zeiden, de jeugd heeft de toekomst, dus ja, wij kijken graag naar voren, naar 2019. Ja, daarom, daarom. En we zijn heel benieuwd wat er uh, voor een programma is, want de luisteraars thuis die zitten natuurlijk van, ja, moet ik daar naartoe gaan, niet gaan, al oh, interessante koren. Ja, nou, het zit altijd voor, hoor. Wat gaat er gebeuren? En je snel bij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 Dat is ja, het zo volle zijn plaatsen dat ja, die nee, ook wel nee, terecht nee, kunnen. Er nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, kan rood, een rolstoel komen. Er, er, er gaan wat, uh, wat, wat, wat, wat stoelen weg, zodat er uh, plaats is voor rolstoelen. Jo. Dus het is altijd nog perfect gegaan. Dus dat zal ook dit jaar geen enkel probleem zijn. En er is geen Tomasvaar en Pieter voor de duidelijkheid. Nee, maar er is wel iets. Misschien is dat ook belangrijk om even te melden: dat het wordt live uitgezonden door ZFM. Dat is radio -omroep. En onze radio omroepen. Onze radio, nu zo Ja. ja. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, is, ik heb uh, daar met het bestuur uh, heb ik overleg gehad. En uh, een van die heren die daar thans in zitten, dat is Leon van Es. Daar ja. heb ik hele mooie afspraken gemaakt. En het wordt live uitgezonden. Dus mensen die nog helemaal slechter been zijn, die kunnen lekker achteruit in de stoel thuis naar de radio luisteren. Naar ZFM uiteraard. En die kunnen het hele programma volgen. Perfecte. Wat ja. goed is die radio. Het is Ja, maar Het is typisch ja, he? dat het verbaast mij niet. Het is misgegaan, maar dit jaar gaat het echt gebeuren. Nou, geweldig. Ja. Eh, we gaan weer herhalen. Zondag 6 januari. Zet het in uw agenda. Punt 1. Om 2 uur middags gaat de kerk open. Klopt. Dan moet je er wel snel bij zijn, want die plaatsen die zitten zo allemaal bezet. Om half 3 exact begint het concert. Toegang is gratis. Wel na afloop, graag een ruime gift in de open schaalcollectie voor de bestrijding van de kosten, zeg ik tegen de penningmeester. Hè? Ja, want we willen het volgend jaar graag weer herhalen. Kijk, en dan... Een combinatie van koren... En, en dan gaan we even halen, dan is het dus niet uh, een zomaar even een optreden. Het is 32 jaar geleden is het begonnen. 32 jaar, het is toch ongelooflijk. Het is een prachtige traditie. En dat, dat, dat dit dan nog steeds. dat dit dan nog steeds. Ja, is toch uniek? Is, uiteindelijk is het 12 jaar geleden. Ja. dat uh, Willem van der Molen. de broer van Af van der Molen, de uitbater van. Ja, ik weet het. die is begonnen die is... samen met zijn vrouw. om dat weer een nieuw leven in te blazen. Precies. En zo is het weer ontstaan. Ja, ja is het ontstaan. Ja, Salve's Mannenkoor is ook. Uh, 50 jaar geleden, nee 32 jaar geleden 32 jaar geleden. ook via Dico. We hebben nog plaatjes gemaakt. Maar uiteindelijk is het weer recht Ja, door deur van de molen. En alle complimenten aan, die, aan, nou, aan Willem. Hij we zijn, is helaas overleden. We zijn ja. blij met het kleinkind van ja, 32 jaar geleden. Yep. Zo is dat. Zo moet je het zien. Zo is zie hij bij je het. Heel goed, uh, ook ja. zo, maar hij is goed. hij geeft heeft de toekomst, je zei het al. Daarom. Ja, ja. Lieve mensen, ga zondag 6 januari zetten in nu agenda. En ga massaal met de hele familie daar naartoe. Want ja, het ja. wordt een spektakel deze zondag. En zeer gevarieerd. Dat bedoel ik. Wil je nog wat liederen horen die gezongen worden? Fred, noem je nee. dat liederen Er een... wordt klassiek gezongen, er wordt populair gezongen... er wordt chanty uh, gezongen... er worden Spaanse liederen gezongen. Uh, het is, en we hebben dus twee solisten op van de piano. New Wave op de piano. jonge kinderen. Dat zeg ik, Sarah Kok en Bo Starrenburg...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 Nee, ik loop en ik beweeg me aardig. Oké. Okay, en nou. ik rook niet, dus ik ben zo snel oh, als wat. Hij rook niet. Bara, hij rook niet. <laughs> Ongelooflijk, hè? Ze geloven me niet. <laughs> geloven <we> me niet. <laughs> nou, op het moment in elk geval niet. Heel <laughs> goed. Oké, okay, ga even mee naar buiten, Pieter, nu? Nee. <laughs> Bedankt voor jullie komst. Ja, graag Bedankt. gedaan. En, tot, en jullie ook heel veel... Zondag zes er Een goede... Ja, ja dank uh, je wel. De voorzetting van het programma. dankjewel En bedankt dat we er even om mochten komen. Fijn dat jullie er waren. Ja.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 En ga dan even praten met uh, Laura de Broeder.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 Maar ook op 5 januari hebben we Disco on Ice op de ijsbaan in Zandvoort vanaf 5 uur. En ik zal zeker vanaf mijn boekom meestaan te zwingen op de prachtige discotonen... die dan over het plein zullen schallen. Terwijl iedereen op de ijsbaan uitbundig met feestvieren is. Wat een, wat een feest is dat altijd, die ijsbaan. Ik vind het heerlijk. Ik ja. heb er 14 dagen puur genot van. Ik kan me voorstellen. En dan zie je die kleine kindjes daar rondrijden... Op uh, schaatsen nummer uh, 2. Het is goed, het is heel goed. Uh, wij gaan uh, dit uh, uurtje nu afsluiten. Koordjes uh, staat te zwaaien. En uh, we gaan uh, over naar het nieuws. Doodschap.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 Je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin. Je bent mijn aller, liefste, Vind ik zo slijmere gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Al fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst... En verder wens jullie allemaal fijne dagen en